11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Scholieren hebben bij de klachtenlijn van het LAX gemeld dat het uitgestelde VWO-examen Frans deels dezelfde tekst bevatte als die uit 2007. Het examen werd op het laatste moment uitgesteld en aangepast, omdat er via een school in Rotterdam examens waren uitgelekt. In die zaak is een man van 22 gearresteerd. Hij is geen bekende van de school. De examens werden gestolen uit de schoolkluis. Er waren geen braaksporen. Van de kluis waren meerdere sleutels in omloop. Zo heeft de scholengemeenschap in Rotterdam bevestigd. De taliban in Pakistan willen niet meer praten over vrede. De groep zegt dat in reactie op de dood van een van de leiders. Een woordvoerder bevestigt dat Walio Rehman gisteren is omgekomen... bij een aanval van een onbemand Amerikaans vliegtuigje. En hij zweert wraak. Dat de Taliban niet meer willen onderhandelen over vrede, is een tegenslag voor de nieuwe Pakistaanse regering van Nawaz Sharif. Hij had in zijn verkiezingscampagne grote nadruk gelegd op de noodzaak een einde te maken aan binnenlands geweld.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 Het parlement in Nigeria heeft unaniem een wet aangenomen waarin invoering van het homohuwelijk wordt verboden. Ook andere rechten van homoseksuelen worden ingeperkt. Zo mogen homostellen in het openbaar geen genegenheid voor elkaar uiten. Ook oprichting van een homo-organisatie is strafbaar en lid worden van zo'n organisatie kan tien jaar cel opleveren. De VS en Groot-Brittannië maken zich zorgen over de wet omdat projecten die gericht zijn op het bestrijden van AIDS en HIV gevaar kunnen lopen. Thriller-auteur Michael Berg heeft vanavond de Gouden Strop gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek... voor zijn thriller Nacht in Parijs. In zijn boek haakt hij aan bij het schandaal rond oud-IMF-topman strauss kahn en de opkomst van rechtspopulistische partijen in de Europese politiek. Volgens de jury koppelt Berg een sterk en geloofwaardig plot... aan actuele maatschappelijke thema's. Dan nog het weer, vannacht droog en 11 graden. Morgen kan in Limburg nog wat regen vallen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 17 tot 22 graden. In het weekend is het droog en komt er steeds meer zon. Warm wordt het niet, 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Jullie hebben aardig wat kennis voor ondernemers in huis... maar wat doen jullie er eigenlijk mee? Delen, met onze klanten...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 Puis een déjeuner, en dan weer thuis voor de buis voor het voetbal Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. 1200 vacatures op HBO en WO niveau. Ga naar zuidlimburg.nl.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Chris Keine. Tijdens een wandeltocht onlangs door het Rifgebergte in Marokko... bereikten we op de tweede dag al een hoogtepunt. Op een paradijselijke bergrug met uitzucht op de Middellandse Zee... wees de gids naar een ruïne en zei... kijk, het geboortehuis van Ali B. De foto, die u kunt zien op nos.nl slash oog... Liet ik vandaag trots rondgaan op de redactie? Moet je niet doen bij het oog. Een collega ging meteen googelen. Alibé is gewoon geboren in Zaanstad. Die gids van ons, die komt er wel. Goedenavond welkom bij Het Oog op Donderdag. 1 miljard wordt er in de luchthaven Schiphol gepompt. En de vakantievluchten gaan naar Lelystad. Mooi voor de economie, maar wat vinden de honden van Martin Gauws er eigenlijk van? Michael Berg won vanavond de gouden strop voor het spannendste boek. Wij spreken straks de trotse prijswinnaar. Althans, daar ga ik maar even vanuit dat hij trots is. En waarom hebben gehandicapte kinderen van allochtone ouders... het nog moeilijker dan gewone gehandicapte kinderen... En wat doen ze in Marokko beter? Daar zal het zo'n beetje over gaan vanavond in dit oog. Na onze overzichten van de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 30 mei. Het uitgelekte examen VWO Frans is gestolen uit een kluis van een Rotterdamse islamitische scholengemeenschap. Een 22-jarige man is opgepakt. De rechter had de politie gebeld. toen hij zag dat er iets mis was met de verzegelde pakketjes met examens. Daar zat een klein scheurtje in van circa 2 centimeter. En aan weerskanten was het wat dikker. En het leek net of er iets mee was gebeurd. Door het lek moesten 17.000 scholieren vandaag examen doen... in plaats van gisteren. Hij is helemaal dicht? Hij is helemaal dicht. Ja. Ja. De leraren vonden het geen ramp, zo'n inhaalexamen. Jullie hadden je goed voorbereid. Je hebt je nog een lang langer voorbereid. Niks aan de hand. Maar de meeste leerlingen hadden er goed de pest in. horrible. <laughs> Ik vind het eigenlijk best vervelend dat het gewoon is uitgesteld. Ik was er klaar mee. We zouden vandaag examenstunt hebben, die is uh, verplaatst, ook naar morgen. En dat zijn allemaal van die dingen, ja, jammer. Wild West in Nieuw-Vennep, nadat twee jonge mannen een snackbar hadden overvallen. Deze jongen was getuige. gebeuren? Er sloeg er een met een hamer op de toonbank en de ander had een vuurwapen nou, die vroeg om geld. Maar na de overval werden de jongens achterna gezeten door een groep andere jongens. De overvallers raakten in paniek en gijzelden een man in zijn eigen woning. Een van de jongens die staat echt in de deuropening, met die man vast, met een geweer echt op zijn slaap. Het slachtoffer wist zich los te maken en meteen kwam de politie in actie. Een van de overvallers raakte door een politiekogel gewond aan zijn schouder. In 2013 zijn er tot nu toe veel meer automobilisten beboet voor te hard rijden dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op de A4, waar net trajectcontrole is ingevoerd, regent het boetes. 16 keer. Ik ben niet zo heel erg goed geïnformeerd de eerste week, dat is het probleem geweest. Tijdens inhalen ook, weet je, soms moet je soms gaan inhalen. En dan kom je toch boven de 100 weer uit. En dan pak je ze daar, daarop. Op 4 kilometer, 2 kilometer, is uh, belachelijk af en toe. En dan nog even speciale aandacht voor Peter Oskam. Want een vergissing maken is menselijk, maar het CDA-Kamerlid maakt het wel bond. Oskam stelde de Kamervragen over een reportage over de partydrug Shisha. Shisha is een opkomend fenomeen in Nederland. En vorige week vrijdag berichtte RTL Nieuws over de gevaren van Shisha. Maar Shisha is een onschuldige waterpijp. En de reportage was niet van RTL Nieuws, maar van de NOS. Foutje. Ik wil nogmaals zeggen dat het uh, de misverstand aan mij ligt. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Sorry dus, sorry. En dat vanmorgen staat dan in de krant en die is alvast gelezen door Jan van der Putten. Ja, heel veel onderwijs in de krant. Natuurlijk aandacht voor de eindexamens die achter de rug zijn, maar er is meer. Zo schrijft het Nederlands Dagblad dat er 10 miljoen subsidie voor godsdienstige en humanistische vorming gaat verdwijnen. In vormingslessen wordt kinderen geleerd respect te hebben voor andere religies en culturen. Op 60% van de scholen worden zulke lessen gegeven. Daar zijn 600 part-timers mee bezig. Als die 10 miljoen subsidie wegvalt, kunnen zij wel inpakken. En in het speciale onderwijs komen preventielessen tegen drank en drugs, schrijft Spits. Veel leerlingen in die sector hebben een verstandelijke beperking en ze raken makkelijk verslaafd. Drank en drugs kosten geld, dus vallen verslaafden met een laag IQ makkelijk in handen van criminelen die hun klusjes laten opknappen. In de antidrugslessen wordt gewezen op de gevaren en dan moet je blijven opletten, zeggen de deskundigen, de kans dat leerlingen terugvallen is hoog. De Volksstand heeft een ja, echt huiveringwekkend verhaal over kwakzalvers. Een huisarts en een natuurgenezeres staan uh, deze dagen terecht in Den Haag na de dood van een kankerpatiënten. Ze werd voor borstkanker behandeld met korreltjes suiker. De patiënten moest niks hebben van reguliere artsen. Dus komen in huis glazen piramides voor het geleiden van energiebanen. Mobiele telefoons en internet zijn taboe vanwege de straling. Haar man had de naam van Sylvia Millekam nog laten vallen. Maar zijn vrouw wilde niet luisteren. Met de banken gaat het wat beter dan een jaar geleden... maar de problemen zijn nog niet voorbij. De Telegraaf schrijft over een advies van de Nederlandse bank aan de Tweede Kamer. Een oplopende rente kan het de banken knap lastig maken. Nu de rente laag is, willen noodleidende bedrijven... dat hun krediet onder dezelfde voorwaarden doorloopt. Zo dreigt een opeenstapeling van risicokredieten. En als die bedrijven eenmaal die hogere rente moeten betalen... zitten ze klem... En de banken ook. Trouw schetst de situatie op Curaçao na de dood van Helmin Wils. Curaçao is als Nederland na de moord op Fortuin. De verdeeldheid in de partij Pueblo Soberano is gigantisch. Het is nu wel duidelijk dat Wils degene was die die partij bijeenhield. Het lijkt de LPF wel. De nieuwe leider van de partij, Asjes, is op Curaçao niet populair. Zijn bijnaam is Jasjes, omdat hij ooit met overheidsgeld dure maatpakken liet maken. Brussel had plannen om de kapitaalmarkten te straffen met belasting op financiële transacties. Straffen voor de crisis. Maar van die beoogde transactietaks komt maar weinig terecht, zegt het Financiële Dagblad. De heffing moest een straf zijn voor de handel in vage risicoproducten als derivaten. Duitsland en Frankrijk waren eerst warm pleitbezorger, maar nu niet meer. Grote bedrijven als Siemens en Bayer lagen dwars. Die tax zou hen tientallen miljoenen kosten. En tot slot nog een geldkwestie in het AD. Er is onvoldoende geld om de tienduizenden Nederlandse oorlogsgraven... in het buitenland te blijven onderhouden. Dat komt niet door bezuinigingen, maar door stijgende loonkosten. De Oorlogsgravenstichting luidt de noodklok als er niet snel een oplossing komt... stopt het onderhoud van de graven in Indonesië, Thailand, Burma en Korea. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. it out. Ian Birch was dat met Valentino. Schiphol en de KLM hebben een akkoord bereikt. Schiphol gaat 1 miljard investeren in nieuwe pieren... en betere voorzieningen voor reizigers. En een gevolg van dit akkoord is ook dat de komende jaren... de luchthaven Lelystad geschikt kan worden gemaakt voor vakantievluchten. Hans Zeerkens is hier in de studio. Hij is luchtvaartdeskundige verbonden aan de Universiteit van Twente. Goedenavond, meneer o, ja. ja, We hoorden vanavond een paar keer dat die onderhandeling... tussen Schiphol en de KNM moeizaam uh, verliepen. Waar waren ze waar het niet over eens? Wat zijn de tegengestelde belangen? Nou, ik laat vooropstellen, ik weet niets van de onderhandelingen zelf. Alleen de tegenstander. Ik heb er niet bij gezeten. Nee, nee jammer nee. hè? Ja, weet ja, je wel. <grijals> <grijals> uh, maar, um, kijk, kijk het uh, is eigenlijk veel opvallender dat zoveel mensen lijken te denken dat KLM en Schiphol, dat het als het ware één bedrijf is. Maar het is de relatie tussen een klant en zijn leverancier. Hè? Um -hmm. KLM is afnemer van producten van Schiphol. Um -hmm. Nou, uh, wat wil de KLM? Lage tarieven, hoge kwaliteit. Wat wil Schiphol? Uh, hoge tarieven, lage kosten. Uh, Bovendien. Schiphol moet rekening houden met nog veel meer maatschappijen... die ook allemaal hun eigen belangen hebben. Om een voorbeeldje te noemen, hè, voor KLM en andere maatschappijen... is het heel belangrijk dat het bagagesysteem heel erg snel functioneert... zodat mm -hmm. je bij overstappen snel van het ene vliegtuig in het andere kunt. Terwijl de ja. is EasyJet, die ook op Schiphol vliegt... er zijn geen overstappers, dus die zeggen... doe dat hele bagagesysteem maar weg, want daar willen wij zeker niet voor betalen. Dus het ja. is een heel complex uh, geval. Ja, dus de hele tijd zijn er onderhandelingen. De KLM wil een hele mooie luxe pier en snelle bagagebanden. En Schiphol zegt, nou, kan wel wat minder en die bagageband kan wel wat trager. Nou, zeg het even simpel. Ja, precies, omdat Schiphol ook rekening moet houden. De EasyJet en alle andere low-cost carriers willen niet meebetalen voor de voorziening. Kosten, ja. Terwijl ze natuurlijk ook die mooie vertrekhalen en zo met al die winkeltjes... EasyJet zegt het hoeft niet, maar de passagiers van EasyJet kunnen er wel mooi rondlopen. En dan zegt KLM, ja, maar waarom zou EasyJet lagere tarieven moeten betalen dan wij? Dus ja. er is altijd die tegenstelling in, in belangen. Dat is heel gewoon en in zekere zin ook gezond. Ja, Hans-Andrega, politiek redacteur, ook in, in de studio. Um, wat, wat Weet jij over de sfeer van die onderhandelingen? Nou, de afgelopen maanden hoorde je steeds, uh, we komen er in februari uh, wel uit. Dan zou het maart worden, toen april. Uiteindelijk ging het er nog om spannen of het wel nu ging gebeuren. En uh, dat is toch echt het resultaat geweest. Niet alleen vanwege de complexiteit van, uh, van het gesprek... maar ook omdat beide partijen elkaar niet vertrouwden. Hmm. En dat is heel lang een, een, een hinderpaal geweest om tot een besluit te komen. Ja. En uiteindelijk heeft vooral het dreigement... als jullie er voor 1 juni niet uit zijn, dan gaat de politiek... dan gaat de commissie die dit allemaal uh, uh, tot stand brengt, die, die gesprekken... dan gaan die zelf wel een besluit... Want waarom, waarom wil de politiek zo graag dat zo'n akkoord er komt? Nou, omdat Schiphol natuurlijk een hele belangrijke economische functie uh, vervult uh, in Nederland. Denk maar eens aan de werkgelegenheid uh, die, de, die dat allemaal oplevert. Het vestigingsklimaat voor uh, internationale bedrijven. Die mm -hmm. het hartstikke mooi vinden dat ondanks het feit dat Nederland een klein land is... je toch vanaf Schiphol eigenlijk naar de hele wereld kan reizen met goede verbindingen. En uh, dan zijn er nog meer luchtvaartplannen in Nederland waar jij in je introtekst... Aan refereren, de ontwikkeling van Lelystad. En ja, dat zat allemaal te wachten de, de op dit de chartervluchten. Besluiten. Zouden daar naartoe moeten? Hè? Precies, ja, maar dat... die, die plannen kunnen pas tot ontwikkeling komen als ja. Schiphol in de KLM erover eens zouden zijn. Hoe zien wij de toekomst van die luchthaven voor ons? Ja. Meneer Herkens, hoe belangrijk is uh, de positie van Schiphol eigenlijk als doorvoerhaven voor de Nederlandse economie? Die is, die is belangrijk. Um, ik heb, er, zijn er zijn verschillende cijfers, dus je weet nooit goed welke cijfers de juiste zijn. en Dat hangt ook een beetje van de definitie van werkgelegenheid af. Maar tussen de 3 en de 7 procent van de Nederlandse werkgelegenheid... is op de een of andere manier uh, verbonden met, uh, met Schiphol. En dat, dat is dus vooral de bereikbaarheid van de BV in Nederland. Mm -hmm. En welke, welke luchthavens bereik, be, bedreigen die positie op dit moment? Nou, als je kijkt naar de uh, overstap... want uh, dan hebben we het eigenlijk over overstap-luchthavens. Ja, dat zijn de, grootste, ja, de, ja hub, de, de HUB noemen we dat, hè? Ja. De HUB, inderdaad. Uh, dat zijn Europese luchthavens zoals uh, uh, Heathrow bij Londen. Uh, Schiphol wordt overgezeld de vijfde Londense luchthaven genoemd. Uh, Charles Gaulle, Parijs, uh, Frankfurt. Maar ook uh, verder weggelegen luchthavens waar je niet meteen aan zou denken. Dubai in zekere zin. En ja. ook uh, Istanbul wordt heel belangrijk. Want um, veel uh, vliegen... Uh, routes die zijn bedoeld voor overstappers. Daar gaan ook veel passagiers op mee, die gewoon hè, bijvoorbeeld in Amsterdam uh, moeten zijn. En die Origin destination passagiers, die point-to-point die, die -point passagiers, die zijn heel belangrijk om die overstapvluchten in stand te kunnen houden. En dan zie je dat Turkije uh, zo mooi ligt tussen Europa en Azië in, dat je met relatief kleine vliegtuigen heel veel van de wereld kunt ja, bestrijken. Maar en daar, die kan, hebben ook Schip, een grote daar kan Schiphol dus eigenlijk niks aan doen, want je kan Schiphol niet verplaatsen. Dat klopt helemaal. Uh, de positie van Schiphol zal dus ook in de toekomst uh, bedreigd blijven worden. Hmm. Uh, laten we zeggen, een aantal jaren geleden, uh, 50 jaar geleden of zo, was het Westen. Uh, dat de, dat domineerde de luchtvaart. En je ziet nu steeds meer markten opkomen die hun deel van de koek willen. En dat zal zo blijven. Ja, Hans, Jeroen? Ja, um, kijk, Schiphol moest nu ook een besluit kunnen nemen voor de komende tijd om zich te kunnen ontwikkelen. Want het grote schrikbeeld is dat Amsterdam zou verworden tot een soort uh, Zurich of Oslo of Brussel. Die speelden vroeger ook wel een rol bij dat internationale luchtverkeer. Maar zijn nu helemaal weggevaagd. Ja. En nogmaals, Nederland, klein land, hele grote luchthaven. En dat wil Nederland graag zo houden. En dus was men opgelucht in Den Haag. Ja, ontzettend. Want nou. uh, ze zaten natuurlijk uh, wel allemaal te wachten van, van hoe gaat dat uh, nu worden. We krijgen alleen maar slechte cijfers over de economie. Er zijn uh, weinig uh, lichtpuntjes. En dan dreigde ook nog die uh, positie van Schiphol uh, niet voortvarend aangepakt te worden. Nou, ja. Daar zat dus echt helemaal niemand op te wachten. Ja. Nou, hadden we het er al over. Uh, er zit iets aan vast. Dat zit niet in dat besluit waar het nu over gaat. Dat plan ligt er al langer, maar dat kan nu in werking worden gezet. Namelijk die rol van de luchthaven Lelystad. Hè, waar de vakantievluchten, de chartervluchten, uh, na naartoe zouden met, uh, moeten. Meneer Herkens, is, Le is Lelystad daar klaar voor, die luchthaven? Uh, nee, uh, er moet nog heel wat gebeuren, maar daar is ook wel de tijd voor. Want um, uh, het is niet zo dat Schiphol en KLM maar eventjes kunnen beslissen... dat die chartervluchten zomaar allemaal naar Lelystad gaan. Want er is een onafhankelijke slotcoördinator op Schiphol... Die, hè, die verdeelt uh, recht, rechten op start- en landingsposities. En die is juist neutraal. Hè? Dat, dat, dat moeten we ook vanuit EU-regelgeving. Uh, dus uh, je kunt niet in één keer alle chartervluchten overplaatsen. Voor een groot deel zal het toch neerkomen op, aan de ene kant, overtuiging dat uh, Lelystad een goed alternatief is. En aan de andere kant, ja, wat minder nadruk op het ontwikkelen van die kanten van Schiphol die chartermaatschappijen belangrijk vinden voordat ze overgaan. Een beetje maar is wegpesten, hoor, hoor ik u dat nu zeggen? Nou ja, wegpesten, dat klinkt wat. Maar in, in, het, het in ieder geval niet gemakkelijk maken. Hè? Hmm. Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen: nou, die vliegtuigen die, die, die, die kunnen niet meer parkeren op de plaatsen waar ze uh, graag zouden, uh, zouden willen, bijvoorbeeld. Die moeten wat verder weg staan. Hè? Uh, ik, maar, ik, ik zag uh, de directeur van Arkerfly bijvoorbeeld in het, uh, in het journaal. En die is er helemaal niet blij mee. Gaan andere maatschappijen er ook niet blij mee zijn? Nou, ik denk niet dat ze blij zijn. In, dat, of ik, ik denk niet dat ze blij zijn met de nadruk die nu wordt gelegd op dat Schiphol, die chartermaatschappij, in ieder geval niet uh, verder tegemoet zal, uh, zal willen komen. Maar uh, ja, het zijn een beetje krokodillentranen vind ik. Want dit zat er al jarenlang. Aan te komen. Um, de, uh, het is zo dat Schiphol technisch gezien best meer vluchten aan zou kunnen, maar uit milieuoverwegingen wordt, uh, wordt de groei beperkt. Misschien dat ook wel uh, mens, uh, maatschappijen zoals Arkefly proberen door flink te pro uh, protesteren om dat nog even uit te stellen. Dat nee. toch die milieugrenzen worden verhoogd, bijvoorbeeld, ja. zal niet meevallen overigens. Nee, Manzanika? Mm. Nou ja, het hele plan ligt inderdaad al klaar. Dat wachten was op dit uh, uh, besluit. In 2014 zal de minister een besluit nemen om inderdaad uh, Lelystad uh, uh, uh, akkoord te geven, dan de, de jaren daarna wordt er uh, goed geïnvesteerd daar om dat helemaal klaar te maken. En vanaf oh. 2017 moeten dan die uh, pleziervluchten vanaf Lelystad komen. Het kan trouwens ook wel zijn dat charters van de KLM daar, daar naartoe gaan. Het zijn niet alleen de andere maatschappijen, maar KLM kan daar ook met zijn... Transavia is dat, hè? De charters van de KLM. Ja, of uh, de cityhopper van, ja. uh, van de ja. KLM. Dus nou, het gaat een nog... soor, soort vluchten en niet om de maatschappijen aan zich. Nou gaan... precies, ik denk eigenlijk dat juist die, maats die, die vluchten nu naar Lelystad toe gaan. Want KLM is daarmee akkoord gegaan en ja. andere maatschappijen willen niet zomaar. Weg. Nee, dus er komen in ieder geval extra vliegtuigen in, uh, in Lelystad. Aan de telefoon hebben we Martin Gauss. Goedenavond, meneer Gauss. Hallo. Hallo. Ja, u bent televisiepersoonlijkheid, eigenaar van hondenscholen, dierhotels en u woont en werkt in Lelystad. Bent u er blij mee met die vliegtuigen? Nou, ik weet dat de bevolking een beetje dubbel is, oftewel ambivalent, zoals je dat altijd in diergedrag noemt. Dat is het enige deel waar alle mensen denkt: wat is dat leuk? Er wordt voor een miljard geïnvesteerd. En er zijn ongelooflijk veel mensen die een koophuis hebben. En die bij zichzelf denken: nu gaat het de goede kant op. Nu komt er vraag en aanbod, en erg veel vragen naar woningen, en het gaat goed voor ons. Ja. Maar ik weet ook dat de plaatselijke politiek en ook een gedeelte van de bevolking doodsbang is dat er allemaal herrie over hen heen komt ja. en dat de vliegtuigen overlast gaan veroorzaken. En bent u daar ook bang voor? Nou, ik heb een, een grafieken gezien waar precies wordt ingeschaald hoeveel herrie... Uh, die die vliegtuigen veroorzaken bij het opstijgen en, en, en, en naar beneden gaan. Nou, wij hebben op een gegeven moment zijn we bezig geweest om het dierenhotel te verplaatsen naar een industrietrein in Lelystad. Ja. En wij maakten ons zorgen van hoeveel uh, herrie zal het geven? Nou, anderhalve kilometer uh, van de landesbaan af. Um, hebben wij netjes gestaan en gedacht, geeft dat dan nou veel herrie? Mijn zoon is toen op een gegeven moment naar Groningen toe gegaan, naar het plaatselijk vliegveld, om te kijken hoe die straatvliegtuigen die naar beneden kwamen en omhoog gingen, op die mm. veel herrie veroorzaakten. Ja. En dat zien we eigenlijk allemaal erg mee. Oh ja. Denken denk de honden het, er ook zo over, denkt u? Nou, ik moet u zeggen, ik heb zelf een gehoorbeschadiging van de honden gekregen. <laughs> dat, dat helpt enorm, ja. Dus wat dat betreft ben ik heel veel gewend. Ik weet alleen dat een, een snelweg, als je daar uh, vlakbij woont, net zoveel herrie geeft als een, een vliegtuig die op anderhalve kilometer uh, van een woonwijk of van een industrietrein af naar beneden gaat of okay. omhoog gaat. Dat Goed. het toch wel meevalt. Ik weet in nou. ieder geval dat iedere morgen om vijf uur hoor ik nu de vliegtuigen overgaan die op Schiphol gaan landen. Ja, ja, dat ja, ja, ja. dat heb je dan weer. Ja. Nou ja, in ieder geval kunnen de honden makkelijk met vakantie dan. Um, uh, ja, wat, wat denkt u, uh, meneer Herkens, uh, wordt het wat daar in Lelystad? Gaat, gaat dat zich echt ontwikkelen, dat vliegveld? Dat denk ik wel. Uh, de vraag is wel, moet ik eerlijk zeggen... of de, er zijn wat prognoses geweest in het verleden... Nou, ik, ik heb ze nu niet in mijn hoofd, maar wetwerkgelegenheid en zo... De, of dat zal nog wel een tijdje duren voordat die worden gehaald. En ja. eerlijk gezegd valt dat meestal tegen... omdat de regio zelf weinig uh, nog economische kracht heeft... om het vliegtuigveld te ondersteunen. Er wordt vaak ja. gezegd als je een luchthaven uitbreidt... komt er meer economische activiteit. Maar ik heb zelf het idee dat het meestal omgekeerd werkt. He, uh, economische activiteit moedigt aan om een luchthaven uit te breiden. Ja. Ja, ja. hans ga morgen uh, meer details van het akkoord. Gaat, gaat men er uh, in Den Haag kritisch naar kijken? Morgen? Wat... Ja, er is morgen een uh, ministerraad. In de, okay. de, de staat, de overheid, is een grote aandeelhouder van Schiphol. Dus uh, ja, die krijgt ook altijd rendement uit Schiphol. Hoe beter het daar gaat, uh, hoe, hoe groter de winstuitkering. Dat zijn dingen, daar wordt natuurlijk allemaal naar uh, uh, gekeken hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Hoeveel winst Schiphol moet maken en of je je per se aan, aan de verwachtingen moet, moet kunnen houden van de winst. Uh, maar inderdaad, ja, je mag wel aannemen. In grote lijnen gaan ze hiermee akkoord. en Iedereen is hartstikke blij dat dit akkoord er ligt. En dat die campanen Schiphol en Kalim eruit zijn gekomen. Hartelijk dank. Hans Rierkens, Hans Ondega en Martin Gauss. Savoir Ador was dat. En je zou het niet zeggen, maar ze komen uit New York. Het nummer heette Dreamers. Maar nu gaan we wel naar Frankrijk. Michael Berg heeft met zijn boek Nacht in Parijs... namelijk de gouden strop gewonnen hedenavond. De jaarlijkse prijs voor het beste spannende boek. Goedenavond, Michael Berg. Goedenavond. En ik zit in Amsterdam en niet in Frankrijk. Nee, dat weet ik. Maar, okay. uh, want daar was de uitreiking. Maar uh, ik bedoelde eigenlijk meer dat we thematisch naar Frankrijk gaan. Ja, uh. dit boek gaat helemaal over Frankrijk. <laughs> ja. Ja. Gefeliciteerd met de prijs. Dank je wel. Zal ik dan eerst maar even de, de hamvraag doen. Had u het verwacht? Uh, nee, absoluut niet. Ik... Ben, ik... Het is nu een paar uur geleden en ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Het wil niet echt tot mij doordringen. Oh nee. Ik had mezelf vanochtend 5% kans gegeven. En toen ik vanaf 12 uur zit in het café, want ik ben niet zo vaak in Amsterdam... en dan had besprekingen en heel veel eh, ontmoetingen met vrienden. En na ja. nou, wat biertjes dacht ik, ach, 8%. Ah. Maar, ja. nou ja. Nou ja. Ah. En toen hoorde ik het juryverslag en dat ging over de eerste pagina... die zo bloedstollend was. Ik dacht, nou ja, mijn boek begint met een telefoongesprek. Dat is niet echt spannend, dus ik ben het niet. Hm. En toen zag ik die cover. Ik denk, verdomd, daar ben ik dus. <laughs> ja, en, te, en toen hebt u iedereen bedankt. Wie hebt u zoal bedankt? Um, ik heb bedankt de uitgever natuurlijk, de House of Books. Hmm. Ik heb bedankt de vrienden en bekenden die mij gesteund hebben in mijn... Uh, ja, je ben, je, ik ben uh, jaren geleden gestopt met werken en in Frankrijk gaan wonen om boeken te schrijven. En ja. het is niet echt makkelijk om uh, naam te maken in Nederland. Er zijn zoveel goede auteurs. Ja. En er is zo weinig ruimte in de boekhandel... Dus al die vrienden en bekenden die dan mij lezen omdat ze mij kennen en me leuk ja, vinden. En ja. dan weer reclame maken en zeggen, lees die Berg nou eens, dat is hartstikke leuk. Ja, ja, dus ja. die heb ik bedankt en ik heb mijn vrouw bedankt. Want die heeft in 2004 gezegd, van jongen, als we nou eens de boel verkopen en verhuizen naar Frankrijk. Want jij wou toch nog een boek schrijven. Nou, wat een goede gedachte van uw dus vrouw. Dus zo is het allemaal gekomen. Want, ja. want nu is het zover gekomen dat dit in het juryrapport staat. Berg koppelt een sterk geloofwaardig plot aan actuele maatschappelijke thema's. Zo haakt hij in zijn boek aan bij het politieke schandaal rond de... Dominique Strauss-Kaan en de opkomst van rechtspopulistische partijen in de Europese politiek. Klopt dat allemaal? Ja, in grote lijnen behalve dat het zo was dat ik het verhaal van Dominique Strauss-Kaan al geschreven had... voordat hij met het kamermeisje zat te voezelen in New York. Ah. Ik had het boek al voor de helft klaar. Okay. En toen las ik dus uh, Strauss-Kaan opgepakt met een kamermeisje, wat me niet helemaal verbaasde. Um, en toen dacht ik, ik heb nu twee mogelijkheden of dat boek heel snel afschrijven. Maar ik ben niet zo'n snelle schrijver. Dus ik heb, uh, ben toch wat gaan veranderen in mijn plot... om niet het mm. verwijt te krijgen van... nou, je gaat wel heel erg plagiaatachtig om met uh, deze affaire. Ja, die lastige werkelijkheid de... die dan zo'n boek inhaalt. Ja. Ja. Ja. Ik ken niet veel uh, Franse politici. Uh, ik woon in de regio, maar de twee die ik ken... in de regio waar ik woon... zijn wel een beetje Dominis, Dominique Strauss-Kaan-achtige mannen. Mm. En, en, altijd... en, en die rechtspopulistische partijen, hoe komen die in het, in het boek voor? Um, in het boek is een um, man, een politicus, die uh, is lid van de UMP, de regeringspartij, en die heeft zich afgescheiden omdat hij vindt dat de koers niet rechts genoeg is. Hij begint een eenmansfractie en hij uh, dreigt president te worden. Hmm. En met niemand gaat dus van alles gebeuren. Ja, ja. Um, nou, nou, nou vertelde u al heel even, u bent een paar jaar geleden uw baan opgezegd, u werkte bij de Omroep uh, in, in, in Limburg en, uh, en in Hilversum en naar Frankrijk verhuisd om, om boeken te schrijven, thrillers te schrijven. Doe, doe je dat zomaar even dan? Uh, wat, wat moet je eigenlijk goed kunnen om een thriller te schrijven? Ja, goede vraag. Uh, toen ik begon met schrijven dacht ik... Uh, nou, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik heb bij de radio ontzettend veel schrijvers geïnterviewd. En dan denk je van, nou, veel gelezen. En die jongens vertellen dan ook een beetje hoe het werkt. Dus ik dacht, ik weet ongeveer hoe dat moet, een boek schrijven. Ik had een verhaal in mijn hoofd over een journaliste bij de radio. Want ik dacht, laat ik over dingen schrijven waar ik een beetje verstand van heb. Uh -huh. En ik had dat verhaal al voor de helft uh, opgeschreven. Het verhaal wat ik wilde vertellen. En ik had toen precies twintig pagina's. Ik dacht, dat wordt dus geen boek... En toen realiseerde ik mij dat het schrijven van een boek... toch echt iets anders is dan... Um, ja alleen maar een verhaal vertellen. En ja. de, ik merkte ook dat ik zo een radioman was, dat ik zo geleerd had om alles in een uur te doen. Kort, He, zoals dit ja. programma ook een uur duurt. Ja. En dat je voor een boek veel meer tijd hebt. En het ook even rust kunt nemen. en Niet dat een interview jak-jak snel achter elkaar enzovoorts. Dus ik moest dat echt en leren. En dat was heerlijk en, natuurlijk. Hè? Nou, al dat was heerlijk radio, experimenteren. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, nou, nou is uw uh, echte naam niet uh, Michiel Berg. Dat is een pseudoniem. En toen ik toen ik het pseudoniem uh, las dacht ik, goh, dat zou ook een, een Scandinavische thriller-auteur kunnen zijn. En die zijn toevallig ook heel erg populair. Hebt u daarop aan gedacht? Nee, want mijn echte naam is gewoon Michel van Bergen-Henegouwer. Of nou ja, gewoon, wie heet het zo? Michel van Bergen-Henegouwer. <laughs> nou ja, ik dus. Ja, ja ik dus. <laughs> en dat gaat er gewoon niet op, op een cover. Hmm. En toen ik bij de televisie werkte in Hilversum... had ik ook altijd problemen om die naam op de titelrol te krijgen. Dus ik dacht, nou ja, mijn doopnaam is Michel. En Van Bergen-Henegouwer, daar maken we berg van. Hmm. En dat dacht, ik dacht toen ook van, het klinkt wel internationaal, want ik dacht met mijn eerste contract voor het eerste boek, ik denk, nou ja, krijgen we krijgen vertalingen, dus ik hoef ook niet altijd in Frankrijk te blijven wonen, dan krijgen we leuke reisjes naar het buitenland. <laughs> Dus zo is die schrijversnaam eigenlijk tot stand gekomen. Ja. En toen kwam ik erachter dat uh, in de, de voorlezer van Bernard Schlink de hoofdpersoon Michel Berg heet. Aha. De man die zeg maar, aan de, de vrouw, de ex-kampcommandante, uh, de boeken voorleest. Heet, ja, ja. ja boeken... die heet Michel Berg. En ja. dat vond ik eigenlijk wel weer. Dat was dus niet zo bedacht, maar toen dacht ik: het is eigenlijk een goed pseudoniem. Ja. Zo. Ja. ja. Leest, u, leest, u, de boeken, leest u de boeken ook voor? Ik bedoel, is er ook een luisterboek van? Je het toch is, over ja, de eerste twee boeken is een luisterboek van gemaakt. Ach, ja. Dat heb ik niet zelf gedaan, maar ja. dat is gedaan omdat mijn vader was toen bijna dood en blind. En uh, die wilde toch wel uh, mijn boeken lezen. Ja. En toen is er via zo'n gehandicapte instelling zo'n lieve vrijwilliger die dan dat hele boek voorleest. En ja. dan ja. komt de, het op een uh, cd te staan. Dus, de, uh, de, ja. ja. <laughs> um. Nou, u hebt, u hebt die stap gemaakt en nu in ieder geval, het vorige boek was volgens mij ook al behoorlijk succesvol, maar nu in ieder geval met een bekroond boek zelfs. Kunt u er inmiddels ja. van leven, van de misdaadliteratuur? Uh, op zijn Frans. Op zijn Frans. Dat, ja, en dus dat, dat betekent dat, dat met deuren dames kopen, in een hotelkamer zitten of niet? Absoluut mee? niet, want ik <laughs> okay. zit in de regio en er gebeurt niet zoveel. Oh nee. nee, maar we leven heel sober en um, ja, we leven van 10.000 euro per jaar en daar kunnen we het in Frankrijk heel goed van doen. Ja. En ik kan nu van mijn boeken uh, nou, min of meer zeg maar, op zijn Frans leven. Dus het is uh, zover dat ik niet meer aan mijn spaargeld hoef te zitten. Dus uh, nou, dat is een, een prettige gedachte. Nogmaals gefeliciteerd. Waar gaat het nieuwe boek over? Daar uh, zeggen we helemaal niets over. Helemaal niets? Nee, nee dat komt volgend jaar. En, uh, en nou hoe ver ja. bent u er al mee? Het is uh, bijna af. Nou. Niets dan goeds nieuws. Precies. Heel hartelijk bedankt en nogmaals gefeliciteerd. Michael Graag gedaan. Prettige avond.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 Zal het nooit gaan? Hier langs het stilstromende water met zijn eeuwig klinkend lied. De verdwijnt en begint het mooie weer van vorenwaarts. Oeer dan nu zal het nooit gaan. Oeer dan nu zal het nooit gaan. Oeer dan nu zal het De Dijk was dat met mooier dan nu. In Nederland bestaat veel leed waar je nooit iets van merkt. Het lot van gehandicapte kinderen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap bijvoorbeeld. Filmmakers Ange Wieberdink en Naima Azoug maken dat zichtbaar met de documentaire Ik neem je mee die morgen in première gaat. En in die documentaire treedt ook op de arts Nordin Daham. Ange Wieberdink en meneer Daham zijn hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ange, om met jou te beginnen, ik heb de film gezien, maar vertel even kort voor de kijkers thuis waar die over gaat. Ja, het schetst het probleem. Wat je, het maakt zichtbaar het probleem wat je net beschrijft... wat de meeste mensen niet kennen. Hoe het is om op te groeien met een handicap... en een Marokkaanse achtergrond in Nederland. In ieder geval in uh, veel gezinnen. Maar ook hoe mensen daar een draai aan geven... pioniers die het anders doen. Ja, want wat is dat probleem? Uh, nou, je kan zeggen dat uh, het zijn eigenlijk twee problemen. Of het probleem kent twee kanten... Uh, in de Marokkaanse gemeenschap raken kinderen toch geïsoleerd... of krijgen niet de ontwikkeling die je ze toewenst. Omdat mensen ook niet de wegen kennen... om gebruik te maken van de voorzieningen die er zijn in Nederland. Uh, en tegelijkertijd is de zorg helemaal niet uh, opgewassen... of niet in staat om daar uh, goed op te reageren. Ja, En voor mij is het soms ook echt onwil om, daar gewoon, uh, om dat probleem serieus te nemen wil in de zorg. Ja, hm? ja, want je ziet dat er allerlei initiatieven zijn. Nou, Noord-in-Dahan uh, is daar een goed voorbeeld van met de uh, Mozaïekpolie poly uh, Dat je mensen wel uit dat isolement krijgt... en dat je mensen informatie moet geven... maar op, op een manier die voor hun ook uh, te verteren is. Ja, nou, daar viel de naam Mosaïek-Poly. Meneer Dahan, wat is de Mozaïekpolie? poly ja, het is een, een, een polykliniek die we gestart hebben. We zijn gewoon ook een paar jaar uh, daarmee begonnen. Een initiatief om een antwoord te geven op problemen die worden gezien in de communicatie tussen uh, uh, allochtone patiënten zeg maar, en, uh, uh, en artsen. Mm. En zowel artsen als patiënten klagen dat de kwaliteit van de zorg uh, slecht is. En dat gaat in het algemeen en niet speciaal over gehandicapte kinderen. Nee, in het algemeen. En dat gaat met name eigenlijk wanneer wordt dat gewoon relevant als gewoon chronisch zieke patiëntjes zijn. Mm. En dan merk je dat ze inderdaad wel behoefte. Uh, uh, zowel van de patiëntenkant als van de artsenkant... om de zorg goed te regelen. Mm. En daar zijn heel veel frustraties van de artsenkant, van de patiëntenkant. De patiënten die voelen zich niet begrijpen. De artsen die voelen ook de frustratie van communicatie... met, uh, met patiënten van, van allochtone afkomst. Mm. Daar is het initiatief gekomen om een brug ook te slaan. Dat we gewoon ook kinderen zien in een parallele polykliniek. Niet dat we dat overnemen, mm. maar dat we gewoon ook een beetje de zorg saneren... en de communicatie saneren tussen arts en ja, dan. Dus het gaat niet speciaal over de medische zorg. Daar maar meer over de meer, communicatie. Meer over de communicatie, meer, <coughs> ja. meer over wat de patiënten ook hebben begrepen, van wat, ja. het, wat het is, en ja. dat de artsen ook begrijpen waar het om gaat. Omdat een heleboel artsen die, die lopen soms ook vast in vijf jaar, zes jaar, merken we dat de patiënten niet eens weten waar het om gaat. Bijvoorbeeld, we ja. hebben een kind met een, met een met een syndroom bijvoorbeeld. Met een, een ernstig probleem. Maar ze weten niet hoe dat nee. allemaal gekomen is. Ik, ik, de, de, de allereerste scène van de film. Anne zijn zei net, ja, de kinderen die, die krijgen de zorg niet die ze nodig hebben. Isolement komt door onwetendheid. De allereerste scène van de film is een, is een ontroerende scène. Er komt een Marokkaanse vrouw bij u met een kind met Down syndroom. En die zegt: ja, ze zeggen dat ze ook geestelijk gehandicapt is. Maar dat geloof ik eigenlijk niet. Zegt ze over haar dochtertje. De, is, is, dat, is dat alleen onwetendheid of speelt er nog meer? Nou, er speelt natuurlijk wel meer. Mensen, ja, dat is juist, we, we, laten ook, we hebben ook geleerd in de Mozaïek dat mensen gewoon ook heel veel begrijpen. Mm. Alleen er zijn ook een heleboel mis, misverstanden, ook tussen, tussen, ja, tussen artsen en patiënten. En bijvoorbeeld, ook een, een, een, een, een ja, begrip van een syndroom, uh, ja, bijvoorbeeld ook Syndrome van Down, ja, dat, dat mensen begrijpen. Dat ze een, een kind hebben die eigenlijk gek is. Hmm. Terwijl ja, het kind heeft wel wat beperkingen. Ze, mensen die, die, die zien ook dat die kinderen heel veel ook kunnen begrijpen. Hmm. Alleen die krijgen ook het beeld van ik heb een, gent, ik heb een kind. Dus die eigenlijk een, ik heb een kind die helemaal niks kan, die helemaal ook afgeschreven is. Nou, schamen en, mensen zich er ook voor in de Marokkaanse gemeenschap? Ja, dat is, uh, dat is wel zo. Dat is, uh, uh, dat is ook natuurlijk een geschiedenis. Uh, uh, ja, uh, uh, bekend is dat, dat, dat mensen ook uh, niet de straat ook op durven hmm. te gaan met kinderen met, met een handicap. Uh, niet naar buiten, niet naar een café. Uh, die, die zitten echt in een isolement. Er zijn uitzonderingen die dat ook durven doen. Ja. Ja. Anger Wieberdink, er uh, zit ook een scène in, in de film waar meneer De Han zegt ja, mensen in uh, de Islamitische gemeenschap, maar ook gemeenschap in dit geval, uh, denken vaak ook dat het nog gewoon te genezen is. Dat Allah het wel goed kan maken. Ja, ja. Dat, ja dat, dat heb ik niet alleen in deze film meegemaakt. Ik heb het ook een keer. Eerder uh, een iedere film die ik maakte ging over. Uh, slecht hoer aan de kinderen. En dat de moeder ook zei dat de familie zei: van nou. Dat, uh, je zoontje ziet er heel mooi uit, het zal nog wel goed komen. Mm. Uh, de, en dat is natuurlijk. Dat, dat, dat zegt uh, Noordin ook in de film. Dat. Het accepteren van de handicap is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Want uh, zolang je het niet accepteert, uh, is er geen ontwikkeling mogelijk. Doe je er niks aan. Nee, en, en daar komt dan nog eens bij dat men ook niet weet... wat er eventueel aan gedaan zou kunnen nee, worden. Precies. Alle voorzieningen die er zijn enzovoort. Ja. Maar een misvatting is dat... Ik bedoel, wat belangrijk is... is Mensen houden altijd wel van hun kind. Hmm. Ik bedoel, het, het, het is de handicap die ze niet accepteren. Ja. Het kind wel. Ja, ja. Nou, dat, dat zie je in de film ook. Vooral ook met, met de mensen, Marokkaanse vader, Nederlandse moeder, die wel heel veel uh, met dat kind uh, doen. En dat kind krijgt enorm veel zorg. Als, als, als het nou zo is dat mensen denken: uh, Allah kan nog wel wat doen voor mijn kind, uh, meneer de Han, kunt u ze dat aan uit hun hoofd praten? Is daar met voorlichting iets aan te doen? Ja, dat is ook heel lastig om uh, die hoop ook uh, mensen te ontnemen. dat is natuurlijk heel normaal. Elke ouder die, die heeft een kind, die, die verwacht ook wonderen. Dat is ook heel normaal. Alleen dit is wel, het gaat eigenlijk omdat mensen, die hoop is zo sterk. Het is allemaal, allemaal door extreem liefde ook voor die kinderen. Dat is ook wat echt mij ook opvalt in de praktijk. Dat mm. is ook ontzettend veel liefde uh, voor die ouders, uh, de, voor, voor die kinderen door die ouders. Dat het hun echt helemaal verblindt. Mm, dat is niet hopen dat Allah, maar ze hopen ook dat de artsen iets kunnen doen. Ja. En die bleven ook shoppen en die bleven gewoon ook van: het nou, kan niet, het moet wel iets zijn. En die is wel een stuk kennis. Ja. Uh, uh, dat dat is bijvoorbeeld ook iets wat structureel ook een probleem is, in de genen van het kind eigenlijk niet te verbeteren is. Daar is het eigenlijk ook. Uh, taken natuurlijk van de artsen, zodra eigenlijk ook een syndroom is, dat moet hij goed uitleggen. Je ja. moet goed investeren in de ja. basiskennis van mensen voor dat niet, van, niet, niet vanzelfsprekend is. Ja. Ja. Daarom doen we dat ook en dat loont. Ja. Halverwege de film uh, kantelt het verhaal, dan gaan jullie naar Marokko. U gaat regelmatig naar Marokko. Ja. Um, en. U zegt op een gegeven moment, eigenlijk zouden mensen in Nederland... een voorbeeld kunnen nemen aan de mensen in Marokko. Hoe zij ermee omgaan, waar kunnen ze precies dan een voorbeeld aan nemen? Ja, die, die, die, die enorme drive om te participeren. De enorme drive om alles op te pakken aan voorzieningen en gebruik te maken van die voorzieningen. Misschien Want dat die, doen ouders in Marokko beter? Dat doen ze veel, veel beter. Hmm. Dat doen ze veel beter. En dat is ook, ja, eerlijk gezegd, dat is wat, wat soms ook mij frustreert. Om te zien uh, hoe uh, de voorzieningen die in Nederland ook ontzettend veel voorzieningen die worden aangeboden. Die worden niet makkelijk toegankelijk, moet ik zeggen. Mm -hmm. En dat is juist, juist die kleine bruggen die nodig zijn... dat de mensen er nog gebruik van kunnen maken. En je ziet het tegenovergestelde in Marokko. Dat is gewoon rampzalig eh, hoe, de, hoe het eigenlijk is met de zorg... met het aanbod van zorg. Met, een, met ouders die eigenlijk ontzettend veel doen. Zeel organiseren zich ook. organiseren. En ja. dat is ook ongelooflijk. En, en, en, en, ook, en hopelijk in die, ook, naar ja. mee naar buiten treden. We hebben dus... De vrouwen die in de film zitten, hebben we net van Schiphol gehaald. Die zijn heel verbaasd en snappen eigenlijk niet hoe, hoe het kan. wat er in Nederland binnen de Marokkaanse gemeenschap gebeurt. Die hebben jullie nu net vanavond ja, ja. van Schiphol gehaald? Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Hm. En die hebben ook nog een beetje verteld van hoe, hoe het. In, in, ja, gewoon binnen de, dat het heel moeilijk is om mensen voor de camera te krijgen. om te vertellen ook hoe het zit. En zij komen met hun autistische dochter komen ze naar de première toe uh -huh. en willen dat graag delen met uh, andere mensen. Ja, dat is zijn werelden van verschil. En dat is ja, dat zie je natuurlijk bij migranten vaker in andere aspecten ook. Dat is dus een achterstand die migranten hier hebben op de mensen in hun thuisland. Ja, maar de, wat, wat je wat ik ook waar ik echt van geschrokken ben is dat je toch ziet dat in de zorg dat niet serieus wordt genomen. Het is een situatie die ontstaan is door de historie, kan je zeggen. En in Nederland, 15 jaar geleden, werden gehandicapten ook anders ervaren door ouders. Dat is een ontwikkeling, maar je moet mensen helpen om zich te ontwikkelen daarin. En daar wordt geen hand uitgestoken. Dat vind ik echt zorgwekkend. Dat merkt u ook, ook als het gaat om... Uw collega artsen bijvoorbeeld in nee, dat Nederland? Is, dat, is, dat is wel zo. en We moeten ook zeggen dat het niet makkelijk in Nederland om uh, door te dringen in, in het aanbod. Dat is ook een arena van iets echt heel ingewikkeld. Ja, ook voor het abstract. aanbod, wat bedoelde ja, u? Dus... Ja, het, het verbod ook voor voorzieningen zijn. Ja, mm, ja wil je iets, mm. dan heb je eigenlijk twintig uh, uh, loketten. Ja, want u zegt op een gegeven moment in Nederland is alles geweldig geregeld. Maar eigenlijk is dat een beetje een probleem. Dat is wel een probleem. Dat is <laughs> gewoon ook heel, heel complex geregeld. Ja. En ja, je moet echt een deskundige zijn. Je moet echt voor mij als Arts, eerlijk gezegd, moet ik gewoon zoeken: van uh, ja, waar moet ik nou dat kind naartoe sturen? Mm -hmm. Voor een kind van, uh, van 0 tot 2 jaar moet je daar zijn, moet je die, die voorziening. Dat is heel ingewikkeld. Mm -hmm. Maar het is wel absoluut mogelijk. En uh, dat is ook het. Ja, moet gewoon. Uh, het is niet negatief. En dat is echt, ook binnen die gemeenschap, er is enorm veel kracht. Die moet wel benut worden. Er is mm -hmm. een kleine inspanning eigenlijk nodig om toch die switch te maken en die gemeenschap ook te bewegen... naar positiviteit en Nou ja, ik, ik dacht wel, toen ik de film zag, u zei... Uh, die mensen in, in Nederland zouden een voorbeeld moeten nemen aan mensen in Marokko. Gaat u ze dat voorbeeld ook geven op de een of andere manier? Brengt u die groepen met elkaar in contact? Ja, zeker. Zeker. Helpen, bij, bij, bijvoorbeeld ook een, een van, van, ja, de initiatief ook van, uh, om die mensen hier ook te halen voor de première. Mm. We hebben gewoon ook een heleboel dingen willen organiseren. En we hebben met name gewoon ook van, nou breng echt die mensen die eigenlijk... ja, die zijn voorbeelden. En die hebben twaalf ja. afdelingen van ja. in Marokko opgezet. Breng ze gewoon in contact met Nederlandse eh, instellingen. Ja. Maar helaas, dat is ook weer een probleem. Ja. Over schaamte nog even kort op ja. slot. U, u, u schaamde zich eigenlijk ook een beetje voor Marokko. Hè? U zegt dat Marokko is eigenlijk best een rijk land en dat Het is klopt. een schande dat er zo weinig voorzieningen zijn. Ja, uh, dat is ja. echt een schande. Dat is ja. echt wat heel pijnlijk is. Ja. Om te zien hoe rijk dat land is en hoe arm de mensen kunnen zijn en geïsoleerd kunnen zijn. Er ja, zit een hele ontroerende, dappere jongen in de film... die op het platteland woont en één been mist... en die eigenlijk een prothese moet hebben. hebt u iets voor hem kunnen doen? Zeker. We hebben ja. gewoon ook uh, uh, een prothese voor die jongen... we hebben ook voor andere kinderen die gewoon ook hebben deelgenomen... die niet in Beldo's zijn gekomen, ook goede dingen geregeld. Nou, dat is goed nieuws. Hartelijk bedankt. Ange Wiebenink en, en hij Noord... komt volgende week, wordt hij door de NTR uitgezonden. Ja, dat ging ik oh, namelijk net sorry. zeggen. Daar had ik dan nog even de tijd voor gehad. Volgende week op 8 juni wordt de film door de NTR-televisie vertoond. Hartelijk dank, Anger Wiebenink en Nordin Daan. Het is vijf voor twaalf. Het zal nog niet in het eindexamen Frans hebben gezeten... maar binnenkort doet het werkwoord galocher zijn intrede... in het beroemde Franse woordenboek Petit Robert. Aan de telefoon heb ik televisiekok Alain Caron. Goedenavond, meneer Caron. Goedemorgen, Rob. Ja, eh... Uh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire... Ik weet niet wie dat bedacht. Maar het is wel heel grappig. Galouché is oorspronkelijk is een, een, de onderkant van een schoen. Hè? Die is in leeg gemaakt. Maar dat is ook... Um, hoe dat, een, een, kin, een kin van die man die, is een beetje, die gaat een beetje naar voren. Wat grappig is, als je een kus wil geven... Ja. In de dialect, in het Franse dialect, zeg je rouler une galoche. Rouler une galoche. Je... Aha. Nou, omdat je doet een beetje je mond zoals je kin. En, en, en dus wat betekent het? Galocher? Ja, galocher eigenlijk uh, betekent uh, in, in de, in de dialecten uh, ja. uh, uh, tongzoenen. Tongzoenen, oké. Okay. Ja, dat is galocher. <laughs> um, ja. Maar wa, was daar nog geen woord voor dan in het Frans? Galoche, om te zoenen? Nou, voor tongzoenen. Hè? Ja, de, hele nou, wereld, de hele wereld noemt het French kissing. Dan zou het toch ja, raar zijn als er in het ja, ja, Frans ja, ja. geen woord voor is. <laughs> je, je moet wel een opdarm op, op hebben. Maar um, als je een gat maakt met een, met een lepel, let's me zeggen. een lepel. Rouler een, een, een lepel draaien. Ja, een lepel draaien. Oké, okay, want zo, zo noemde u. Dat is roulerie in galoche. Ja, ja. Dat kan en... ook, dat is dialect. Nou ja, in, in ieder geval gaan we tegenwoordig met de, met de kinderbak draaien. dus. Vindt u, het ja. mooi, vindt u het een goed gekozen woord, galocher? Nee, nee, ik vind het geen mooie woorden. Een galoche vind ik echt. Mijn moeder, toen ik klein was, zegt ook vaak daarmee: vergeet niet je galoche. ]Uh uh, uh -uh Vergeet ja. niet je schoenen. Nee, u moet toch eigenlijk gewoon altijd aan een schoenzool denken? Ja, yeah, ik wel. Is niet, echt nee, op, is, niet, is niet echt opwindend, hè? Nee, De bon galoes. Nee, nee, nee, nee. Vols, volgens, mij, volgens mij kunnen jullie het beter. We gaan, we gaan naar ja. een nieuw woord zoeken, meneer uh, Carol. Hartelijk bedankt, hoor. <coughs> Dag. -oh. Oké. Okay Alleen Karom was dat televisiekoek. En dit was ook met het oog op morgen van deze donderdagavond. Zometeen is er Casa Luna en dat gaat over de dag van de bouw... die is aanstaande zaterdag. Daarom ontvangt Frank Dumosch Michel Langhout... die de Sluiskeeltunnel heeft gebouwd. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor me te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Immer geradeaus, want je carrière in de chemie gaat in onze U-regio harder dan 130.